9 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft een derde verdachte opgepakt... in verband met de aanslag in Barcelona. De politie denkt dat hij daarbij betrokken was, maar wat zijn rol was is onduidelijk. De man werd opgepakt in Ripoll, zo'n 100 kilometer ten noorden van Barcelona. Dat is de woonplaats van een van de andere twee arrestanten, Dries Oekabir. De politie pakte hem op omdat het busje dat, hij bij de aanslag dat bij de aanslag is gebruikt... door hem zou zijn gehuurd... Oekabir spreekt dat tegen en zegt dat zijn gestolen paspoort is gebruikt om het busje te huren. De politie zei eerder nog op zoek te zijn naar de chauffeur van het busje of dat de derde arrestant is, is onduidelijk. De slachtoffers van de aanslag van gistermiddag in Barcelona komen uit 24 landen, heeft de Catalaanse regering bekendgemaakt. Bij de aanslag op de Ramblas kwamen 13 mensen om het leven. Er zijn ruim 100 gewonden en 15 van hen verkeren in levensgevaar. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door Islamitische Staat. Het is niet bekendgemaakt welke nationaliteiten de slachtoffers hebben. Wel is duidelijk dat onder de gewonden drie Nederlanders zijn. Het zijn een echtpaar en een vriendin van hun dochter... en zij zijn niet in levensgevaar. Het is nog onduidelijk of in de Spaanse kustplaats Cambriels... sprake was van een gerichte aanslag... of dat vijf terroristen ergens anders een aanslag wilden plegen. Aanvankelijk leek het erop dat de vijf afgelopen nacht... probeerden voetgangers aan te rijden op de boulevard... zoals gisteren op de Ramblas in Barcelona... Maar inmiddels zijn er ook berichten dat de auto waarin ze zaten ontsnapte aan een politiecontrole. Bij de achtervolging probeerde de bestuurder voetgangers te scheppen... waarna de vijf uitstapten en met messen instaken op burgers. Zes voetgangers en twee agenten raakten gewond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De vijf terroristen in Cambriels zijn doodgeschoten. Ze droegen bomgordels, maar die zijn niet ontploft. Het weer. Vanuit het zuiden trekt een buiengebied over het land. De meeste regen valt in het zuiden en oosten... Vanmiddag en vanavond breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt een graad of twintig. Dit was het nfc ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Hoker van de ANBB. In de Randstad staat op de A9, Alkmaar richting Almstelveen. 9 kilometer file tussen Knopend Beverwijk en Knopend Raasdorp. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen, twee personenauto's. Er zijn twee rijstroken dicht, vertraging ruim een uur. Het verkeer kan het beste bij uitgeest omrijden via Sandam over de A8.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon, Zee. Zandvoort. en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de zon, van ZFM We zon, we zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon, it zon, zon, zon, zon, zon, zon, Just what to do when adversity takes over. <laughs> And uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zavineau, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy. Dankjewel, Kendall Adderley. Wat daar luisteren we naar. Genade, genade, genade. Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Tot twaalf uur heerlijke uh, jazzmuziek. Een beetje easy hou ik het allemaal. Uh, maar daar bent u van me gewend. Dus. Uitvoering van de band of het orkest. Ik weet niet hoe ik het beste kan formuleren. Van Cannibal Adderley was dit. Luisteraars met Mercy, Mercy, Mercy. Take 5 heeft u al tientallen maal gehoord van Dave Brubeck natuurlijk. Ik heb eens een andere uitvoerder uitgezocht voor u. En dat is Grover Washington. En dan klinkt het zo. Take 5, de uitvoering van Grover Washington jr. En uh, ja, we missen hier toch een klein beetje... althans, dat, dat mis ik dan, omdat ik natuurlijk zelf graag achter de drum zit. De mooie drum solo van Joe Morello... die uh, helaas, uh, evenals als Dave zelf, uh, is overleden. We gaan in de maanden in, luisteraars, dat de blaadjes aan de bomen... allemaal weer gaan verkleuren. Soms levert dat prachtige kleurtevelen op in de bomen. Rood en bruin en, nou ja, u kent het allemaal van de herfst, The autumn leaves. Dit is McCoy Tyler... Autumn Lease gebracht door McCoy Tyner. Meestal horen we dit nummer in een wat uh, slow-versie, maar dit was een beetje up tempo, lekker swingend. Met, uh, nou, ik zei het al: McCoy Tyner. Cheek to cheek, Sarah Vaughan. Tic, tic, to change En okay. my heart beats so that I can hardly speak. Nou, dat spreken, dat, uh, dat lukte dan misschien niet zo goed. Maar dat zingen ging nog fantastisch hoor. Miss Washington, dat was helemaal goed. Nee, je seraphone, sorry, Miss Phone moet ik dan zeggen natuurlijk. We gaan uh, constateren hoe het pijn kan doen als je, uh, als je, als je verliefd bent. Althans, als we Gino Fanelli moeten geloven. vind ik van het nummer It Hurts To Be In Love... want hij heeft het al eerder opgenomen. En dan klonk het allemaal wat poppier, maar dit is echt een beetje een, een jazzy feel... wat hij er nu op loslaat. Uh, nog maar ergens uh, gezwegen over een band die erachter zit... want dat is dan ook fenomenaal om naar te luisteren. Ik heb hem graag voor u gedraaid. It Hurts To Be In Love van Mr. Gino Vanelli. We gaan naar Patty Austin en ze vragen mij wel eens... Uh, uh, ken jij Patty Austin? Nou, ik ken haar niet, maar eens in mijn leven... Zal ik haar leren kennen. For once in my life. Wat we dan natuurlijk weer kennen van Stevie Wonder. Maar nu leert u het kennen van Patty Austin. En ik ook natuurlijk. Ja. Kom op, Patty. For once in my life. I have who needs me. Someone I needed so long For once in my life tijd om u met een beetje uh, stardust te besprenkelen, luisteraars. Dat doen we met Clifford Brown en Max Roach. Uh, Clifford Brown, samen met drummer Max Rose. En het nummer heette Stardust. Unforgettable, Johnny Hartman. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near, our heart. like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me never. As someone, and more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable makes me think that I'm unforgettable, too. The so unforgettable thinks that I am unforgettable. Ja, we kunnen niet zeggen het is Ned King Cole, want dat klopt ook wel. Het is Johnny Hartman, maar Ned King Cole, daar kennen we het natuurlijk van. En ook een duet samen met zijn dochter Natalie Cole. Beide helaas van ons heen gegaan, maar ik zeg het wel meer... de muziek blijft altijd voortbestaan, daar kunnen we eeuwig van genieten. Evenals muziek van -a, -tak, A Lovely Day. Phenominale formatie, tjakatak was dat. Uh, mensen, zijn jullie er klaar voor? People, get ready! Michael Parker. eerste Marco Parker, was dat? Nou, ik, moet niet, ik moet eigenlijk zeggen... Makeo Parker of Maceo Parker. Want Marco is niet helemaal juist. Nou, ik hou maar op uh, Makeo Parker. Ja, voor de liefhebbers van saxofoonmuziek heb ik heel goed nieuws. Ja, Duif, ja. Wat is dan het goede nieuws? Nou, het goede nieuws is dat ik zo ook nog een nummer ga draaien van een saxofonist van eigen bodem. U kan vast wel raden wie dat is. Uh, nou, denk er maar eens even goed over na. Dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we nog eventjes een uh, heel ander werkje draaien. En dat doen we met Dave Cruisen. De Mountain Dance. Berg je op, berg je af. Het horen van uh, zulke geweldige muzikanten-luisteraars kun je bergen verzetten. De Mountain Dance met Dave Cruzen. We gaan uh, het laatste nummer erin slinken, want het is bijna twaalf uur... en dan komt het nieuws weer voorbij en dan komt de reclame weer voorbij... en dan is het weer tijd voor hele andere gezellige dingen vanmiddag... hier bij ZFM Zandvoort. We gaan, uh, ik heb het beloofd, nog een, een straks van iets van een Nederlandstalige... van Nederlandse bonum, zo moet ik het zeggen, uh, beluisteren... en het is natuurlijk onze eigen Candy Delver. Nummer 8, For the Love of You. Ik sluit af. Ik wens u een hele fijne zondag. En wat mij betreft, tot de volgende keer bij ZFM Jazz. Dag.